Levi van Eck met het nos journaal Betonrot op de zesde verdieping van de Willemina-toren in Valkenburg was niet de oorzaak van het instorten ervan. Dat meldt de gemeente na een eerste inspectie. Wat de oorzaak wel is geweest, is nog niet duidelijk. Het betonrot werd drie jaar geleden vastgesteld in de vloer. Er stonden herstelwerkzaamheden aan de 30 meter hoge Willemina-toren gepland, maar die waren nog niet begonnen. Burgemeester Prevo van Valkenburg wil een inzamelingsactie beginnen om de toren opnieuw op te bouwen. Oekraïne is akkoord gegaan met een beperkte wapenstilstand met Rusland. De landen zullen 30 dagen geen aanvallen uitvoeren op elkaars energiesector. Dat zegt president Zelensky na een telefoongesprek met president Trump... die hij positief, openhartig en inhoudelijk noemt. Gisteren belde Trump uitgebreid met de Russische president Poetin over de oorlog in Oekraïne... Daarin stemde Poetin ook in met een akkoord om elkaars energievoorziening voorlopig niet aan te vallen. Met een algeheel staakt het vuren ging hij niet akkoord. Het Israëlische leger is verder de Gazastrook ingetrokken. Militairen zeggen dat ze weer de controle hebben over de Nezarim-corridor. De zone die Noord- en Zuid-Gaza scheidt. Daarmee is Israël weer een grondoffensief begonnen. Voor het eerst in sinds januari een staakt het vuren, werd afgekondigd. De Israëlische luchtaanvallen in Gaza gingen vandaag ook weer door. Zeker twintig mensen werden daarbij gedood, melden zorgverleners ter plaatse. In het rioolwater van Amsterdam werden vorig jaar de meeste resten van drugs gemeten van heel Europa. Het gaat om drugs als MDMA, cannabis en ketamine. Dat blijkt uit onderzoek van het Europese drugsagentschap in 128 Europese steden. Ook in andere Nederlandse steden waren de concentraties relatief hoog. Het weer. Vanavond en vannacht trekken wat wolken over. De temperaturen liggen tussen de 1 en 4 graden. Morgen opnieuw veel zon, maar er zijn ook wat wolken. Het blijft droog bij 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog file op de A10 vanuit Watergaasmeer naar knooppunt Koenplein... bij te Nieuwmeer 6 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 He was married They were yearning to be free Had a rendezvous at a motel room On Highway 7 Bart-Jan Baartmans in Boksmeer. Het is de derde keer dat Radio Zandvoort de Grote Rivieren oversteekt. <laughs> we hebben we in tilburg Rob van Meijs en Tom Amerika geïnterviewd. Oké. Okay. En nu zijn we gestoten op een andere lokale beroemdheid. Bartjan -Bart Baartmans. Ja. Waarvan de, trouwens de naam al is vooruitgesneld was. Ja. Zelfs in Haarlem, toen ik daar nog woonde... hoorde ik verhalen van mensen die vertelden van een goede bands... waar een B.J. BA Baartmans in speelde. Ah, ja. ja. En nou zit weer zijn prettig gelegen studio... met een likke hoeveelheid gitaren... Ja. waar mijn ogen opvalt. Ja. Ja. Ja. Mogen je we Bart-Jan over... zeggen over een B.J. zeggen? Uh, Dat is, is allebei in... goed. Ja, ja. ja. B.J. is wel... Een soort merknaampje geworden. Ja. Uh, ik weet niet precies waarom, mijn moeder zei ook al: B.E. tegen mij. Ah, okay. En sommige vrienden zeggen dat, en anderen zeggen Bart. Jan, ik merk het niet. Er nee, nee. Nee, nee. is één iemand die Bart zegt en mag zeggen, oh. en dat is Jan Hendricks van, ah. uh, van Doe maar. Ja. Okay. Die, uh, waar ik projecten mee doe. En, ah. uh,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 En ze hadden het huis en de ruimte. En toen hebben ze, hebben ze die ruimte op die manier gebruikt. Okay, en uh, ik denk dat ik in, ook bij die kinderen... dat die muziektijdschriften meenamen. Dat ik daarin plaatjes zag van gitaar. Ja, ja. ja. En ik ben dus op mijn achtste... ben ik daadwerkelijk begonnen met gitaarles. Ja. Toen had ik nog kleine handen... maar ik kreeg een driekwart Spaans gitaartje. Ja. Okay. En uh, ja, dus ja. daar heb ik... Uh, um,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 aangetrokken te worden door de, door de gitaar. en Toen heb ik op een gegeven moment voor mijn verjaardag aan mijn ouders en gevraagd of ik een elektrische gitaar mocht. Okay, en toen zijn we ja. in Nijmegen bij, bij Schreef had je muziekwinkel ja, zo'n Japanse Les Paul kopie die ja, achteraf ja. gezien misschien best wel goed was, maar die gitaar is ooit verdwenen. Ja. De eerste heb ik heel jammer. Die heb ik ooit uitgeleend aan ja, ja. ja, ja. iemand ja, ja. en die is ja. nooit meer teruggekomen. Ja, ja.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 Living up to the test And I'm gazing with great affection It's nice to be distracted Letting go, just let it happen If a simple step aside can make you happy Even only Roll. Maybe even only for a while And There's a hell of a party Going on in my mind Do I disappear? Or do I socialize? Should I greet the unexpected? distracted. Let it go, just let it happen. Every simple step aside can make you happy, even only for a while, even only for a while.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 ik, ik vond, ik, en ik had geen les of zo. Dus toen, en toen ik op een gegeven moment ontdekte. ik De punk en de New Wave muziek. Ja, ja. En dan heb je het over 1977, 78. Ja, ja. En die muziek kon ik. Die snapte ik heel snel. Ik kon dat uitvogelen. Hoe dat werkte. Ja. Ik kon die liedjes naspelen. En voor mij was de boodschap van die muziek. Die was eigenlijk nog veel belangrijker. De do-it-yourself met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 in het Nederlands wilde zingen. Dat zat ja, door ja, ja. Ivy Green, dat was een punkband. Ja, ja, ja. En naast smak uit Eindhoven. Ja, naast maar die maakten Engelse ja. muziek, maar die gingen voor die plaat... Hadden ze allemaal een Nederlands ja. liedje gedaan. En dat stond op die plaat ook Doe Maar in de eerste versie. Zonder <laughs> Henny Vrienden nog. En Toontje Lager en Braak en De Jan van de Grondgroep en Noodweer. Ja. En allemaal van die punky...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 toen daarna in 1980 hadden we natuurlijk schoolvakantie. Toen hebben we drie weken lang gerepeteerd. Okay. In, een, in een kapel, een enorm groot, maar het ja. eerste bandje, ja. de Square Objects, met een naam. Okay. Square ja, Eigenlijk heel stom, <laughs> een Engelse naam. Ja. Ja, Terwijl de we Nederlandstalige liedjes maakten, maar we wilden niet geassocieerd worden met de, de, de Nederpopbeweging die er toen oh, was. Want nou ja, wij ja. vonden het onze muziek ja. als meer, meer een punky new wave. Ja. Ja. En de, de eerste wel, ja. Ja. invloeden waren toen uh, de eerste plaat ja. van The Cure. En de Clash, en okay, de ja, uh, ja. ja. uh, Jam, en de Sound, and, uh, ja. dat soort bands. Ja. De eerste plaats van de police. And, uh, Ik ga even ingrijpen. Ja. Want, uh, je, het, Ik praat ja, te het, lang, hè? Ja. We hadden het net over die gitaargode. Noem eens een mooi nummer van zo'n gitaargod. Jemig.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 Uh, ik, in, die, uh, in dat singeltje zat een door mijn moeder handgeschreven vertaling van, uh, ah, van de Hurricane. Oh, dus dat is oh, ze toe van het mij veranderen. gedaan. Dat ja, ja. Ik achteraf ik zien zo het ontzettend lief. We hè? hebben samen geprobeerd ja. van The Great Balls of Fire te, te vertalen. Te, ja, <laughs> dat was moerzaam. <moeilijk, laughs> het ja. <laughs> <Nee. laughs> ja. was, was leuk om te doen, ja. <laughs> Je ratelt mijn brein. <laughs> ja. ja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 zijn later terechtgekomen bij Margriet Eshuis in de band, bij Blowbeat. Dat so, is een legendarische yeah, yeah. band uit de buurt. En met die, met die band heb ik, mede geholpen door Willem van Kooten, oh. hebben we een plaat gemaakt voor Munich Records. Ik denk al in 1988 En hoe heet dat plaatje? Die plaat blijven. heet Fool's Gold. En die band heet The Chain Man. Chain. En dat, dat, was een, dat was een serieuze band. true just like that. the so, yeah. here is that key to your door Now, I don't think I don't think I need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 onze oude liedjes beter speelden ja. dan, ja, dan, dan ja. dat we toen. Nee, misschien ja, okay. omdat we allemaal meer hadden geleerd en wat meer afstand hadden. En toen hadden we wat nieuwe liedjes gemaakt, ook met Nederlandse teksten. Ja. Een demo gemaakt daarvan en die rondgestuurd naar een paar boekers... Dus om te kijken of er nog iemand in geïnteresseerd zou ja, zijn. Ja. En toen kwamen we bij een boekering uh, in uh, Oost-Groningen, Bert Belsma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 niets te maken hebben met de, de Bengels. Maar Goeie. Bengels is een de streek... Stabioos. Bengels is een streek hier in de buurt. Er oh, is een, een ja. stuk... Ja. en als ik, als ik de zanger van ons bandje ophaalde... Bij zijn huis, en we reden samen nog, we waren nog in allerlei projecten samen om naar optredens te rijden. We reden van zijn huis, wat hier ergens midden in het platteland ligt, naar de snelweg. Dan kwamen we over een stukje, over een streek. En die streek heet Bengels. Bengels. En daar staat, het, daar staat ook het, het streekbordeel oh. Club Noblesse. Het <lacht> streekbordeel. Dus toen gaven we gaan langs het bordeel en dan reden we naar de A73 op. Jaja. En toen hadden we ooit tegen elkaar gezegd, is we ooit een Nederlands. Nog een beentje doen in Nederland. Okay. dan is dat eigenlijk wel een leuke naam. Nou, ik Engels, ja. En, en welk nummer zorgen we daarvan draaien? Uh, dan zou ik draaien Storm van Binnen... Lastbaar. Laat ik me gaan, neem ik de tijd, hoekert in mij, hoekert in mij, hoekert in diep in mij. Binnen. Hoe in mij Waar een lichte trilling Het schip doet zinken Dieper weg glijdt De spanning tastbaar Laat ik me gaan Neem ik de tijd hoe in mij, hoe in mij, hoe in diep in mij, hoe in mij, hoe in mij, hoe in diep in mij. met een, uh, een beetje een reggae in slag. En die is namelijk ook goed, want de co-producer van die plaat uh, was Jan Hendricks. Oh, en, ja. Ja, en, en Jan, dan ja. kom ik even terug bij het begin. Het eerste optreden van de Square Objects was in het voorprogramma van Doe Maar. Oh. En die speelde in Ledenakker, dat ligt hier vlakbij, in een dorpszaal de Smis. En Doema was toen echt nog een hippieband in de streek. Ja, he? nog niet echt groot. Die, en Henning vrienden, was, was er net een maand bij. Oh, ja. En, uh, en Doema speelde daar. En wij, speel, wij mochten voorprogramma een half uur spelen. En ja, ik denk niet dat we heel goed waren... maar we hadden wel een enorme drive. Ja. En, en Jan Hendricks en Karel Kopier... Karel was de drummer, die kwam uit Oefeld. En Jan kwam, uh, die woonde op dat moment in, uh, in de buurt van Kuik...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 En, uh, en hij had mij ook al eens bij een hier in de buurt zien, uh, zien, zien, zien pielen. En, uh, en onze drummer die kreeg een paar lessen van Karel Kopier. En ik heb twee gitaarlessen toen gehad van Jan Hendricks. Ja. Maar Jan die kon geweldig spelen, maar geen lesgeven. Ja. Die, uh, ik kwam bij hem en hij en ik zei, ja. zei wat well, wil je doen? Ik zei, ik weet niet. En toen zei Jan, nou, dan gaan we wat spelen. Dus dan, toen gingen we wat spelen samen. Maar, en hij heeft me wel wat loopjes laten ja. zien en een paar technieken. Maar hij was geen gestructuur.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 was het heel veel te lang alleen, stond een beetje stil Hoe kon ik dit weten, Een wereldje was zo klein Het is wel een beetje raar, 32 vragen La, la, la, la, la. This is for me, la, la, la, la, la. Oh, this is for me, this is for me. Mannen bij de vleet, kwartend in een rij Die ik me toch geen reet, want ze kijken naar mij Liefde, oh liefde, waar was jij toch al die tijd? Oh. Alles wat ze zegt, sneek ik vol zoete koek En mijn scherpe blik is ook al dagen zoek Het kan me niet schelen, zolang ze maar met me feit. Wel een beetje raar, 32 jaar Trillend op mijn benen, op mijn benen oh, ze is verdwenen is This is from This is for me. <musique> this is from me. Oh, this is from me. This is from me. This is from me. This is from me. Oh, this is from me. Ze is van mij. O, is van mij. Met de Bengels was dat was midden jaren negentigste, dus toen was ik toen oh. was ik dertig. Oh. En ik had in de tussentijd had ik al met allerlei mensen als sessiegitarist gespeeld. Ja, ja. But, ik viel in bij Nancy Works on Payday. Dat was een band uit Den Bosch en Utrecht. Ik had met Clemens van der Ven gespeeld. Uh, op zijn soloplaten En in de laatste versie van Narrow Escape. Ja. Dat was een band van Clemens, daar ja. heb ik een half jaar meegespeeld. Ja. Ik had. Ik was terechtgekomen grappig, ja. als sessiegitarist bij uh, Philip Kronenberg. Ja. Ik heb met Arthur Ebeling gewerkt... Oh.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 Misschien wel wat traditioneler en wat ouderwetser dan mijn eigen bandje daarvoor. Wat gewoon, ja, ja, punt. Uh, ja. Een, Eigenlijk een avontuurlijk, en als ik het ja, nu terug hoor, ja. denk ik oh, toen was ik wel heel, waren we heel vrij en <laughs> aan het experimenteren. Ja. Maar je had toen uh, Eindhoven, of ja, Eindhoven was ook een belangrijke. Ah, Eindhoven of, had ook een goede scene. Aard, ja, en Nijmegen. Maar in nou, Nijmegen, ook, ja. kijk, van Boksmeer naar Nijmegen is maar twintig minuten ja. met de trein. En in Nijmegen had je had je want het was een platenwinkel, en je had kroezen.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 Met een uh, eerst een vier spoor en daarna een acht sporen recorder en een mengtafeltje. Ja. Ja. Dus, maar, je maar zegt, je ja. hebt eigenlijk altijd van de muziek kunnen leven wel. Nou ja, op die manier wel. Met ook wat lesgeven ja. en dan en, en door op een gegeven moment. En dat ja, dat is dan later gekomen. Ja, ja. En ja. met allerlei mensen gewoon als, als sessiegitarist. Uh, ja. okay.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 How could it fall apart? How could you foresee that it would break your heart? So you dealt with the kill, made a brand new start Is that who you are? To let it go so far and many a burden you can carry around you in the fact you may be safe and sound When the sun goes down, your light may shine. When the sun goes down, your light may shine. Come on, come on, come on. It's in you and you only.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 en toen heb ik gevraagd of ik naar via HAVO mocht ah. en uh, want dan was ik sneller klaar en ja, ja, dan had je ja. minder vakken ja, ja, ja. en omdat ik oh, ja. best goed kon leren was dat, leek dat ook makkelijker te zijn. Ja, ja. Ja. En toen heb ik wel, ja. een, en, ja, wel een beetje met twee vingers in mijn neus en met heel veel afwezigheid. Moet ja. ik kon ook ja. zeggen, maar, ik had ook, ja, ja, ja ik, ik heb wel een HAVO-diploma gehad. Ja, maar toen was het de muzikale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 uh, dus, en toen werd ik twee keer op rij uitgeloot. Dus ik heb nog wel even gekeken of ja, ja. ik iets kon gaan studeren. Plan B. En je had een, ja, en je had een soort veiligheid idee, maar ondertussen was ik wel aan het spelen. En, en je had toen nog niet wat je nu hebt, dat er een conservatorium was waar je met popmuziek terecht kon. Nee, dat is waar. En ik was, ja, ik had niet de theoretische kennis om meteen.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 Er zit heel veel jazz in hoe ja. ik nu speel. Ja. Maar, en ze zeiden, je bent al aan het optreden. En je zit al in een band die platen maakt. En ja, eigenlijk doe je al wat je zou moeten gaan doen als je ja, van als deze afgeleven. opleiding afkomt. Ja. Weet je, dat is toch... Uh, ja, dus ja, dat betreft ben ik wel van de straat. En heb je eigenlijk het, het gitaar leren...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 ja Zo zijn er veel begonnen eigenlijk. Ja, ja. Zeker die we hebben gesproken. ja, ja, ja, ja, ja. Eindeloos. Spijnoos, ja, dat zullen ze allemaal ja. vertellen. Dat je met ja. een pick-up zat en dat eindeloos opnieuw ja. Ja. Ja. Uh, ja. probeerde uh, iets op te zetten. En dan, heel, dan moest je heel snel ja. schakelen naar je gitaar. Ja. En dan uh, en een cassettebandje maakte het al wat handiger. Ja. Want dan kon je het ja. een paar keer achter elkaar zetten. ja, ja. ja Ik had al een vriend die uh, heeft ook geprobeerd dat solo als het je zou in time naspelen. Ja. Dan zet hij hem gewoon wat trager. Ja. Dan kon je het beter horen. Ja, ja, dat wil je ook heel veel. Ja. Hè, dat mensen dingen hadden die je kon vertragen. Ja, ja, ja. Of dat je een plaat had die je op half tempo draaide. Ja, ja. Want dan had je ook nog de goede toonsoort. Ook dat, natuurlijk. Je officiële uh, beroepsprofiel is dat je eerst gitaar speelde en pas later bent gaan zingen. Ja. Maar gold het ook voor je eerdere bandjes? Soort uh, ja, dat is misschien wel een mooi brugje dus, uh, naar het tweede uur. Ja. Want dan kom je. Ja. Eigenlijk ben ik. Ik schreef liedjes. Het eerste jaar van de Square Objects zong ik ook nog. En dat kon ik niet. En ik had bronchitis. En ik rookte. En mijn stem ging om de kapot. En we hadden natuurlijk hele primitieve zangspullen. Waar we door repeteerden. We speelden keihard. Dus toen zijn we een zanger gaan zoeken. Die kon ook niet zingen. Maar die kon het net iets beter dan ik. En die leerde het sneller. En, um,